Het is dus maandag 4 juni 2012. U luistert naar de twaalfde aflevering van het eerste seizoen Glasnost. En de twaalfde is een bijzondere. U hoort zometeen namelijk een compilatie van de zes uur durende live uitzending die wij afgelopen zaterdag vanuit het Academiegebouw maakten tijdens de Nacht van de Kunst en Wetenschap. Douwe Draaisma, Maarten van Rossum, Elmersterke, Akwardai en vele andere schoven afgelopen zaterdag bij ons aan. Glasnost. Afgelopen zaterdag, 2 juni dus, uh, was glasmos De hele nacht van de kunst en wetenschap live vanuit de middicomponent van het Academiegebouw. Zes uur lang live radio. De eerste twee uur met Martijn Middel, daarna twee uur Bram Douwens... en daarna twee uur Martijn Middel en Bram Dawes. En wat was het een bijzondere avond. We gaan nu zometeen de komende vijftig minuten een strakke compilatie laten horen... van wat uh, hoogtepunten van die zes uur radio... Nog veel meer interviews komen de komende week online op glasnostici.nl. Maar eerst even 50 minuten, voor ons althans, nagenieten. Bijvoorbeeld uh, Martijn Middel, wie schoof er onder andere in het eerste uur bij jou aan? En bij mij zit Ronald Hunneman. Hij is docent aan de rug. Docent kunst, cultuur en media aan de rug. Um, ja, we kennen ze uit uh, uh, uh, uh, grote fantasyfilms, science fiction films. Daar moet je aan denken als je het woord cyborg hoort. Um, de. Dat wat jij vanavond doet, het heet, ben jij cyborg? Ja. ja laat ik hem er maar meteen ingooien, uh, Ronald. Ben jij cyborg? Nou, ik, om nou te zeggen dat ik een cyborg ben, dat gaat nog wat ver. Hè. Een, uh, een cyborg, dat is een mengsel van uh, uh, organisch wezen, mensen meestal en machines. Maar, de strekking van mijn praatje zal zijn dat we uh, hard op weg zijn om cyborgs te worden. Maar dat klinkt wel heel eng. Nee, dat klinkt. Nou, dat, is ook, dat is de andere kant van wat ik vanavond ga vertellen. Is dat het eigenlijk prachtig is dat we op weg zijn cyborgs te worden. Uh, we gaan het saaie tijdperk van de organische mens verlaten. En we gaan ons uh, uh, als wezen verrijken met allerlei nieuwe zintuigen. Allerlei nieuwe ervaringsmogelijkheden. De, de wereld gaat echt prachtig worden de komende honderd jaar. Word, word ik dan straks een robot? Ja, nou ja, voor, voor de helft. Uh, uh, maar dat is helemaal niet zo erg. Dit, uh, als het maar een mooie robot is. Wat ik vanavond zal laten zien is dat we hard op weg zijn... bijvoorbeeld onszelf allerlei nieuwe zintuigelijke ervaringen te geven... en uh, ons mogelijkheden te geven om op een totaal andere manier naar de wereld te kijken. En uh, dit, ik denk dat het mobiele telefoontje gaat de overgangsfase zijn. Ja. Dat is wel uh, een soort van verlengstuk van, van onze handen wellicht. Ja, dat is, dat is nu nog een verlengstuk. Maar dat is heel... Kijk, wanneer wordt een cyborg interessant? Een cyborg wordt interessant op het moment dat hij... Eh, niet alleen maar een, dingen kan die een mens ook kan. Maar dat hij juist dingen kan die een mens niet kan. Hè? Dat hij eh, bijvoorbeeld... Eh, Infrarood licht kan waarnemen of uh, door muren kan kijken. Ja, maar dat, is, of, dat is een mooi uh, voorbeeld. Infrarood licht ja. waarnemen. Ja. Dan stel ik me daarbij voor dat, dat we een of andere operatie aan onze ogen krijgen. Of wellicht uh, een, een, een, een stuk technologie implementeren in, in onze lichamen. Waardoor ja. we nou straks uh, in het donker goed kunnen kijken. Nou ja, dat is meestal de angst. De, de angst is meestal dat je ontzettend geopereerd moet worden. om een cyborg te worden. En dat is niet waar. Je, je, je kunt een hele hoop zaken gewoon aan de buitenkant er aan plakken. En dan is de lol uh, uh, net zo groot. In, uh, in Oostenrijk is een, een mooi experiment uitgevoerd, sorry Zwitserland, mooi experiment uitgevoerd, waarbij ze mensen een, uh, een riem om hebben gegeven met trillers erin uit mobiele telefoons. En dan de triller die het dichtst bij het noorden staat, die, die, die, die trilt dan altijd. Er zit een computer in met een kompas. kompas. En die voel je dan, eerst voel je die trillers rond je buik. Dat duurt een dag ongeveer en daarna gaat dat gevoel weg. En daarna krijg je er echt een extra zintuig bij. Daarna ga je dus, als je door de straat fietst... niet alleen maar meer de straat en het licht en uh, de klinkertjes ervaren... maar je, je, je voelt ook de richting van de straat. Dus als ik vannacht na deze uitzending een biertje teveel heb gehad... Ja? en ik lig bijna laveloos op de Grote Markt... maar ik heb zo'n ding om en ja? ik weet dat mijn woning in het noordoosten van de stad ja? is... dan moet ik gewoon zorgen dat ik een klein beetje rechts aanhaal. Wat je dan zult gaan doen, En ik, ik weet niet precies hoe dat in jouw geval zal zitten... is dat je dan... Uh, uh, zo gaat lopen dat het trillertje het, het dichtst bij je navel rechtsvoor blijft trillen. Ja, dus net als bij vogels, toch? Die hebben ook uh, ja, ja, soms prachtig uh, ja. Prachtig. Dus, dat, dus dat, dat maakt dat je nieuwe dingen. En dat maakt dat wij tegen elkaar kunnen zeggen dat de Gelkingenstraat net zo voelt als de Oosterstraat. Hè? Omdat ze uh, gelijk gericht zijn. Uh, ja. uh, op, en dat kan dus met infrarood ook. Je, dat zal niet zo snel gaan via implantaten, maar dat zal gaan met een bril of met, met uh, uh, via je gehoor. Of het zou zelfs via de tastzin kunnen gaan dat je dat soort dingen gaat doen. He, slangen voelen dat ook met hun tong. Ja. En dat zou bij ons dat is een hele goede mogelijkheid. Misschien, misschien wat abstracter, maar als, als ik nu naar mezelf kijk, op ja. moment omdat ik een radiouitzending aan het maken ben dan kijk ik de hele tijd op de klok. Kijk ik even hoe ver hoe laat is het? Want we ja. moeten altijd maar weer door en door en ja. door. Kan ik die klok ook in mij krijgen? Ja, maar dat zou, daar zou ik nou zelf niet zo voor zijn. Dat vind ik nou niet iets wat de wereld verrijkt. Nou, misschien zou je moeten kunnen uitzetten, maar... Nou ja, kijk, een polshorloge vind ik dat, wat dat betreft echt een, een prima oplossing. En ik moet zeggen, de meeste mensen doen het met hun mobiel. Zeker de jongeren. Ik ben nog een, wat ouder, dus ik heb nog een polshorloge. Nou, mijn, dus, uh, mijn pols is leeg. Maar ik zou... Dat implanteren, ja, dat is, dat is... Kijk, dat gebeurt nu al met bepaalde gehoorapparaten. Die kun je direct aansluiten op de, op de hoorzenuw. En dan kun je dus gewoon horen. Iemand die doof is, kan weer gewoon gaan gaan horen. Ja, dat is prachtig. En dat zou met een klok wellicht ook kunnen. Alhoewel ik denk dat een polshorloge wat dat betreft veel beter zal zijn en die kun je ook nog afdoen. Ja. Maar dingen implanteren, dat maakt het eng. Maar we kunnen zoveel dingen op ons bouwen en aan ons zetten, waardoor ja, je hoeft geen, geen, geen, geen cursus, een uh, mindfulness meer te doen om, om een prachtige ervaring van de wereld te hebben. Maar is dit, is, dit, is, dit is natuurlijk wel wat de praktische kant. Hè? Uh, ja. uh, goed, hoe zou je dat hoe zou zou je er wat aan kunnen hebben? Hoe zou het leuk zijn? Maar het, het heeft natuurlijk implicaties die veel verder rijken dan dat. Ja, ja. Namelijk, stel iedereen is straks voor de helft machine. Ja. Gaat, gaat die machine bijvoorbeeld zichzelf ook verbeteren? Dat, dat zou helemaal mooi zijn. Dat zou helemaal mooi zijn. Kijk, het mooie natuurlijk. Wat, wat is het mooie van het leven? Het mooie van het leven is dat je de wereld kunt ervaren. Ja. He, dat gaat van uh, naar zonsondergangen kijken, tot seks, tot naar films kijken, tot... Nou ja, dat soort dingen gaan we uitbreiden, vergroten, versterken. En daar zijn we hard mee bezig. Vergeet niet dat de, de sociale wereld... dat is een van de dingen waar ik het vanavond over zal hebben... die is totaal veranderd door de komst van de telefoon. De, de jongeren en, die zich goed aan een mobiele telefoon kunnen koppelen... hebben een veel rijkere sociale wereld dan, dan, dan oudere mensen. En dat is, dat, is, dat is prachtig, dat is een verrijke, en die gaat ook nooit meer weg. Nou ja, die je zal... zou ook kunnen zeggen dat de oudere mensen daardoor achter raken. Ja. Absoluut. Ja. Absoluut. Dat, dat is dat ook erg. heel sneu. Ja, ja. Dat is heel sneu. Ja, net zoals het sneu is dat iemand in de middeleeuwen... Uh, met mijn ogen... Uh, uh, uh, uh, met me, min zeven de wereld daarin had moeten kijken... en dus de helft niet had kunnen zien. En ik wel. Ja. Dat, is, dat, is, dat, is net, dat is net zo sneu. Maar uiteindelijk gaan we missen. toe, volgens jou, naar een wereld... of het zou heel goed kunnen, naar een wereld... waarin we eigenlijk allemaal voor het grootste deel machines zijn. Nou nee, ja, voor minstens de helft. Ja, ja. prachtig. Ja. Ja! Ja, genau, ja! Eureka! Ach, van kunst en weesensrap! Dit is Hoog Radio, Nost. Het is 42 minuten, nee, 43 minuten over acht. Een mooi tijdstip om te gaan praten met Gijs Nelissen. Ik ga in uh, Minerva twee keer een half uur spelen. En dat uh, staat in het thema van angst. Angst. angst. Ben je een angstig persoon? Hartstikke. Ja. Ben je nu ook bang ergens voor? Uh, nog niet, maar dat komt vanzelf. De, de microfoon heeft je nog niet afgeschrikt. Nee, nee, hij zit, hij zit goed. Oké, okay, ja. lekker, lekker. Um, uh, uh, angst, want wat, wat is angst volgens jou? Ja, dat is een goede. Um, angst is uh, volgens mij uh, je beste vriend. Alleen moet je hem een beetje leren kennen. En uh, als het niet je beste vriend nog is, dan. Uh, dan kan die je redelijk in de war brengen. En uh, mijn programma gaat een beetje over de zoektocht naar, uh, naar je beste vriend. Terwijl ik uh, uit pure angst mijn koptelefoon opzet, zodat ik mezelf ook nog kan horen. Ja, ja. Het, is hier, het begint hier redelijk rumoerig te worden in de Media Compound, in het Academiegebouw. Zeg. Ook al niet bang voor koptelefoons, dus tot nu toe nee, gaat nee, het allemaal wel is, uh, goed. Waar, ja. ben jij, waar ben jij bang voor? Uh, nou, dat, dat, dat, uh, ik ben voor veel dingen bang geweest, maar uh, de meest bizarre angst was basilicum. Basilicum? Ja. Ja, ik val helemaal stil. Ja, nee, dat, uh, je, je kunt in principe van alles bang zijn. En ik was op een gegeven moment uh, bang voor alle handen kruiden in mijn eten. Dan dacht ik, uh, yo, uh, heb ik dit al eerder gegeten, dan zou ik hier dood aan kunnen gaan. Dus dan uh, ging het van Basilicum naar uh, Dille en tijm. Was het toch niet gezond als je. Nee, zeker niet. Nee. En, en nu? Nu gaat het hartstikke goed. Basilicum is, is een goede vriend geworden. Ja, ook. Sterker nog vanavond uh, gegeten. Basilicum. Ja, ook iets erbij, maar uh, ook <laughs> basilicum. <Ja. laughs> niet alleen. Uh, nee, zin, nee, zin, nee. En, ja, nee, ja. nee. Nou, ik kan me ook voorstellen dat je daarin doorstaat. Als je op een, op een gegeven moment je angst ja. hebt overvonden. Dat je uh, de bossen basilicum mee op het balkon ja. hebt staan. Goed. Het is uh, net als een nieuwe vriend. In het begin zien wat vaker en later wordt het weer normaal. Het Heel veel draden hangen niet over tafel. Want er gaat iemand hier uh, live gitaar spelen. Live liedje spelen. Ja, Jonny, je, ja. je komt net uit, uh, uit de te maken, dus wij gaan, die het uit rij. Je gaat niet steeds. Hoe was je ja. optreden? Het was heel tof. Het was echt, he he ja, het was echt heel erg leuk. Het is een beetje een gekke plek volgens mij, zo tussen de huizen in. Dat tof? vind ik niet. Ja, vind ik heel erg leuk. Dus het maakte een, een, een, een redelijk groot plein heel intiem. En er was ook een gasveldje. En dat, uh, ja, dat maakt een hele leuke sfeer. Dus dat uh, was ik wel blij mee. En je bent gepie naar, uh, naar het Academiegebouw? Te ja, gaan. ik heb een fantastische rondleiding gekregen. En dan uh, achterop de fiets van Maarten. Maarten uh, Brons, die ja, ja, heel goed. En je hebt whisky meegenomen voor ons? Ik heb whisky meegenomen, ja. Om, uh, om te delen maar we gaan nog, ik ga er nog niet aan ik denk dat ik omval als ik niet misschien moet ja dat ik moet ook nog rijden dus ik denk zelf niet maar ik hou er wel van om het uit te delen aan mensen uiteindelijk ben je hier volgens mij gewoon om een liedje te spelen uh, ja, ja, ja die heeft de gitaar ik, ja. de de gitaar van Jury de Haan, ook ja, I, nee, gewoon. Die komt zo meteen een liedje spelen. Het is een heel muzikaal half uurtje in, uh, in, in Glasnost. Uh, wat ga je van ons spelen, Jordie? Um, eigenlijk zit ik nu nog steeds te twijfelen. Maar ik denk omdat uh, gisteren uh, mijn nieuwe single is uh, officieel online is Dat gaan, lijkt mij handig. Dan uh, wel hè. Normaal ja. doe ik dat eigenlijk juist niet dan. Maar ik ga het dus wel. Is daar deze microfoon ook aan? Ja, was okay. het aan. Dus je nieuwe single die heet. Secretly sleeping. Ik ga ik je nu even aankondigen, dames en heren, live in glasnost. Jullie zwart particularly sleeping Thank you. there ain't no sunshine in the middle of the night there ain't no teardrop in the middle of this time. Only hours pass while my mind's not done. Picture frames of crime scene flesh before my eyes. Occurs my eyelashes. The lovers are stepping me right The This is my redemption song My three-minute model of liberation And I wait in the years I until the morning comes day Ja, <laughs> Ja, ah, kijk, dan wordt het Dankjewel. meteen drukker. Dankjewel, Dankjewel. Jori. Uh, we gaan omwisselen, want uh, die ja. gitaar moet terug naar Jurden. Dankjewel voor je, voor, je, voor, je, voor, je, voor je nieuwe single. Vast hoog binnenkort. En dan gaan we ondertussen gaan we even een reportagetje draaien. Want uh, onze grote uh, vriend Maarten Praamstra is begin deze avond, Jori. Wat zeg je? Maarten Praamsra, een van de verslaggevers, is begin deze avond naar de bibliotheek geweest en heeft daar insecten geproefd. Insecten. Insecten geproefd. En ik kijk even, Hoe volgens mij staat hij klaar. Hoe was hij? Dat gaan we volgens mij nu naar luisteren. Maar het Maarten heel veel grote hè? Heel gezond. Ja, het is heel gezond. Volgens mij insecten. ook heel vies. Maate proeft insecten. We staan hier met uh, Klasnost reportage tijdens de nacht van de kunstwetenschap. En we zijn in de bibliotheek bij het onderdeel insectenproeven, Waar het absoluut storm loopt. zijn is een van de medewerkers die de insecten bakt, roer bakt, in de chocola dipt, et cetera. En een van de onderdelen van het, uh, wat zoals gepresenteerd wordt, is dat het eigenlijk in de toekomst wel normaler wordt om insecten te eten. En ik vroeg me of ik dan voorstellen over 10, 20 jaar in de supermarkt? Liggen ze in de in het vriesvak? Zitten ze op de pizza? Heb je ze bij de tapaseiland? Uh, nou, over 10, 20 jaar in de supermarkt denk ik dat nog heel ver uh, ver gezocht is. Waar ik, uh, waar ik wel van overtuigd ben en uh, daar is mede de Universiteit van Wageningen ook aan, uh, aan bezig zeg maar, is om de insecten uh, mede te gebruiken als aanvulling op gewoon vlees. Dus dat je een mix krijgt van gehakt, rundgehakt en uh, springkade gehakt bijvoorbeeld. En dat ze op zo'n manier het eiwitgehalte van, uh, van het vlees even hoog houden, maar dat ze minder dierlijk, uh, dierlijke bestanddelen of uh, van de intensieve veeteelt zeg maar nodig hebben, zodat die kan verminderen, omdat dat natuurlijk binnen Nederland ja, de pan uitreist. Klopt, dat is ook zo. Ik zie hier uh, springhanen en uh, stukjes uh, vreps met meelworm. En vooral die springhanen, die zien er dan toch heel herkenbaar uit als springhaan compleet met vleugels en ogen. Is dat dan de griezelfactor die jullie zoeken? Nee, nee, nee, dat is zeker. Ja, nou ook wel een klein beetje natuurlijk, want het is altijd leuk, weet je wel. Maar het is eigenlijk niet juist niet griezelfactor. Maar ik denk, voordat je het kunt verwerken in het gewone voedsel, moet je eerst weten: wat voor beest is dat dan? En is het dan echt niet vies? Weet je wel, tegenwoordig zie je op televisie, uh, zie je overal, mensen zijn op vakantie geweest en zien daar gebakken springkaan uh, geserveerd worden. In Thailand, in, in Zuid-Amerika, op, op verschillende plaatsen. En dan hebben ze dan, oh, de, al dan niet daar geproefd of ze durven het niet te proeven. Ik laat mensen ermee kennis maken. Van het zijn insecten, maar ze zijn lekker. Je kunt ze gewoon eten en je kunt ze als snack eten en je kunt ze gebruiken in gerechten, want daarom doe ik dat hier ook, bijvoorbeeld met die wraps, zeg maar. Zodat in plaats van kip kun je er dan wormen in doen. Net zo gezond, net zo lekker. Het ziet er wel anders uit, maar dat is juist wat ik vind. Je moet wel weten wat je eet. Het is niet zo verstopperd. Weet wat je eet, dan kun je daarna alles mee doen. Dus u bent uh, daar zelf ook mee bezig met de smaak en de combinaties. Is er nog een insect wat u graag een keer wilt proeven, wat die u nog niet geproefd heeft? Oh, weet je hoeveel insectensoorten er zijn in de wereld? Als ik iets tegen zou komen denk ik dat ik behalve spinnen, want daar ben ik veel te bang voor, alles zal proeven. Doet u mij maar zo'n sprinkhaan. Ja, van de sprinkhaan kun je alles eten. Uh, alleen je pakt hem even bij het kopje beet. Dan trek je de vleukeltjes eraf. Want die zijn niet lekker. Uh, maar de rest, de pootjes, het lijf, de kop. Dat kun je allemaal eten. Alsjeblieft. Geweldig. Dank u wel. Geweldig, dank u wel. Een keer. Je mag ook in ja, twee hapjes. Komt goed. Ik hem even. En daar gaat de sprinkhaan. Ja, lekker knap. Napperig, omdat ze net vers gebakken zijn. Heeft u eind van de avond dan nog trek en aan? Um, meestal vragen mensen heel vaak of wij ze uh, willen laten zien dat we ze echt eten en dan niet ziek van worden. Maar hier is dat eigenlijk helemaal niet nodig. Ik heb er nog geen één op. dan dus, okay, uh, nou... kan nog komen, misschien als het rustiger wordt. Oké, okay, bedankt. Insectenproevende Maarten Praamstra. Het lijkt mij helemaal niks gelukkig. Heeft hij niets meegenomen? Nee, hij staat hier met lege handen. Tijd voor... Douwe Draaisma, Douwe, goede avond en welkom. Ik heb om acht uh, uur een lezing gehouden over het, uh, de relatie tussen je leeftijd en je appreciatie voor popmuziek. En we zijn misschien een beetje geneigd om van onszelf te denken dat wij gewoon van goede popmuziek houden. Punt. Of ja. die nu gemaakt is in de jaren 70 of de jaren 80. Oh, dat of kan of ik wel zeggen. Geleden. Ik hou gewoon van goede popmuziek. Punt. Ja. Ja. Ja. En toch, uh, als je uh, een grote groep mensen van uiteenlopende lopende leeftijd Telkens clips laat horen van uh, muziek uit de jaren 50, jaren 60, jaren 70. En ze mogen op een vijfpuntschaaltje aangeven wat ze mooie muziek vonden, dan blijkt het toch altijd een soort uh, top te zitten, zo voor de muziek tussen je 15e en je 25 e De muziek die daarvoor was, dat is toch een beetje de muziek van je ouders. Uh, dat vinden veel mensen niet zo mooi. De muziek die daarna kwam, die heb je eigenlijk niet meer zo gevolgd. En uh, dus een, een soort piek, die zit er dan zo tussen, zo rond je twintigste. Ja, dat is de, de periode in je leven waarin je meest, misschien wel het meest uh, meemaakt, of waarin het meest verandert. Uh, uh, dat kan ik me voorstellen dat dat eigenlijk al de verklaring is. Ja, en er zit ook een sociaal aspect in. Uh, als je 17, 18 bent, dan is muziek ook heel iets wat je, wat je met vrienden bespreekt. He, je wisselt cd's uit, je wisselt muziek uit, je gaat samen naar concerten, uh, je hoort muziek in kroegen uh, terwijl je uitgaat. En als mensen enkele keer een jaar of 25 zijn, dan verandert dat toch iets in hun leven. Uh, sommigen gaan aan het werk, studententijd is voorbij. Uh, ze horen niet zo heel veel popmuziek meer. Uh, sommigen maken de switch naar uh, klassieke muziek. En dat betekent dat, dat dat popvenster, om het zo maar te noemen... toch betrekkelijk abrupt zo halverwege de twintig uh, dichtgaat. En mensen niet meer zo volgen van wat zijn de hits van dit moment... Uh, wat zijn de goede teksten van dit moment... wat zijn de, de definiërende stemmen, de bands uh, van dit moment. Dat begint toch een beetje op de achtergrond te raken. Dat, dat is eigenlijk net, net alsof je uh, eerst een, een volledig raam had... waardoor je een prachtig landschap zag. En yeah. langzaam, langzaam schuif je die gordijntjes dicht. Hoe moet ik dat zien? Nou, die worden, om zo te zeggen, voor je dichtgeschoven. Door de manier waarop je leven begint te veranderen. Uh, je hebt gewoon niet zoveel tijd meer om uh, dat allemaal te volgen. Ja. Uh, de tijd om met vrienden naar concerten te gaan, die, die is een beetje voorbij. En ook al zou je liever willen dat het anders was, dat is toch een beetje de koers die je leven neemt. En dat eh, zie je prachtig terug als je mensen ondervraagt over hun kennis over songteksten. De, de nummers die uitkwamen tussen jaren 17, 18 waren, kunnen ze zo meezingen. Je hoeft maar één regel te geven, ze weten precies waar het uitkomt. Maar probeer dat maar eens met de muziek die uitkwam toen je 42 was, of toen je 53 was. Dat lukt je echt niet. Dat is ook het geheugen gewoon. Het is ook een geheugenkwestie. En het wonderlijke is dat als mensen tegen de 60 lopen Lijkt het erop alsof juist die periode rond hun twintigste weer met des te meer kracht terugkomt? Ja! Dat kan nou, ja! Oei, ja! van de kunst en wetenschap, ja! Ja! ja! ja! Maar hier is aan tafel, zoals ik zei, de heer Van Rossum. Goedenavond, meneer Van Rossum. Dag. U heeft net een lezing gehouden over geluk. Ja. Hoe was dat? Ja, dat moet u natuurlijk niet aan mij vragen. Dat moet u vragen aan de toehoorders, nou, wat... want die kunnen daar een, een oordeel over uitspreken. Maar u lijkt mij niet het uitgelezen man om een lezing over geluk te geven. Nou, waarom niet? U, uh, want u, ken, wat kennelijk is, uw postulaat dat ik niet bijzonder gelukkig ben. Zeg maar rustig ongelukkig. Maar dat zou mij bij uitstek natuurlijk in staat stellen om over geluk te spreken. Omdat ik dan wel weet wat ik niet heb en waarna ik wellicht verlang. Maar bent u bijzonder maar uw hele gelukkig? postlaat klopt eigenlijk niet, want ik ben verder een heel normaal en evenwichtig mens. En soms ben ik niet zo gelukkig en soms ben ik wel gelukkig. Dat varieert zoals het bij andere mensen varieert. Wat heeft u aan de groep studenten die in de zaal zat meegegeven? dat ze, want ja daar ging het mij natuurlijk om ik bedoel die studenten komen natuurlijk niet voor de lol naar zo'n lezing die willen echt iets opsteken dus wat ik ze heb verteld is dat ze vooral niet moesten streven naar gelukkig zijn dat ze gewoon moesten leven en dat ze dan naar alle waarschijnlijkheid zeker in een goed georganiseerd, prettig en welvarend land als Nederland af en toe geluksmomenten zouden kennen maar juist die personen die er naar streven om steeds gelukkig te zijn... Dat, dat gaat gegarandeerd fout, want die betrappen zichzelf voortdurend ik ben niet gelukkig, wat nu? Wat moet ik doen? He? Omdat in onze cultuur een enorme nadruk ligt op dat je gelukkig moet zijn. Denkt u aan allerlei achterlijke tv-advertenties, waar je jongelui op, op volkomen geschifte wijze ziet ronddansen bij een nieuwe Opel, ik noem maar wat op. Maar, een Opel? Ja, het, het idee is dat je daardoor dan gelukkig wordt, terwijl dat natuurlijk met geluk verder niets te maken heeft. Vindt u dat, uh, dat er een soort van verplichte luxe weer in ja, Nederland. Dat vind ik hard. wel een beetje, ja. Ik, ik zou ervoor willen pleiten ook af en toe wat ongelukkig te zijn omdat geluk duidelijk een soort contrastemotie is. Je bent gelukkiger als je daarvoor een tijdje niet zo gelukkig bent geweest. Hè? Maar er wordt wel aangepakt zodra we ongelukkig zijn dat we eigenlijk aan de antidepressiva moeten. Ja, vreselijk. En dat je voordat je het weet moet je pillen gaan stikken. En, en moet, je, moet je in behandeling. En, uh, of moet je daarvoor artikelen in de damesbladen lezen. Die meestal uh, van deze zaken een, een bijzonder belangrijk onderwerp maken. Ja, we hebben een beetje een soort, soort morele geluksverplichting. En daar zouden we echt van af moeten. Dat is echt flauwekul. Is het lekker om ongelukkig te zijn? Ja, denk het wel. ik denk het wel. Ik denk dat je, dat je... Nou ja, kijk, dat hangt natuurlijk een beetje vanaf waardoor je ongelukkig bent. Ik bedoel, als je echtgenoot net op gruwelijke wijze is overleden... of je hebt ja. een kind verloren, dan moet je verder ook niet lullen... dan ben je ongelukkig en het duurt een hele, hele, hele lange tijd... voordat je daar overheen bent. Maar, maar een, een dagelijkse dosis melancholie... Hè? om verloren liefdes, om, om, om avondhemels waarvan de tranen je in de ogen ja, dat, dat lijkt mij wel vrij nuttig. En heeft u dat zelf ook? Ja, daar heb ik wel last van. Ja, ik kan erg genieten van mijn eigen melancholie. Heeft u vandaag nog een melancholisch moment gehad? Wat zegt u? Heeft u vandaag nog een melancholisch moment gehad? Nee, het was een prachtige dag en ik werd hier heen gereden. Dus ik, nee, ik, ik was eigenlijk vrij tevreden. Ik, ik dacht onderweg van, uh, zelfs als het een klote avond is, heb ik er toch twee ontzettend prettige ritjes aan overgehouden. En dan probeert u die mensen die naar u luisteren, te vertellen dat het dus gezond is om gelukkig te zijn, want dat je daar eigenlijk alleen maar gelukkiger van kan well, worden. Nou, ik, ik heb wel gezegd, iemand die altijd gelukkig is, die moet echt naar de psychiater. Daar, daar is echt een zeer ernstige een, een steek aan los. Heeft u een voorbeeld van iemand waarbij u denkt dat daar een steek aan los is, die wij nou, kennen? Nou, Mark Rutte zou ik zeggen. Hè, dat, ik weet niet hoe hij, privé ken ik die man niet, maar ik ken hem wel als minister-president. En dat godvergeten, stomzinnige gelach van die man, dat is toch, dat is alleen al een reden om hem 1, 2, 3 te benoemen tot tot commissaris van de Koningin in Drenthe. Hè? Weg <gacht> op op daarmee, mensen. weg daarmee, want dit is echt te veel van het goede. Maar misschien juist omdat hij uh, het, het, het beeld van Nederland uh, probeert te laten zien op nee, die manier. Nee, we moeten daarvan af. Ook het, nee. het, de juiste minister-president is een wat oudere, licht somberstemmende man in, in, een, in een fantasieloos grijs pak waar we geen last van hebben, die niet zijn duim omhoog steekt, die niet popi-jopi komt spelen, die niet in, in bij fijn aanschuift bij, bij lollige tv rubrieken weg daarmee weg met het popiope gedoe daar word ik nou gelukkig van lekker kankeren ja, dat vind ik nou dat dat, dat, dat, we, dat weten wij meneer van heerlijk, ja. heerlijk werk vind ik dat um, vooral als ik het serieus meen Verzoont u niet in ratelbandachtige speeches als u daar staat mensen dingen wijs te maken over geluk en ongeluk? Nou, je kunt zeggen dat ik soms wel wat een beetje doorlul. Ja, maar ratelband. Ik bedoel dat als we nou toch over patiënten moeten hebben, ja. dan lijkt mijn ratelband wel bij uitstek een patiënt, ja. En voor mij kun je veel zeggen maar niet dat ik een patiënt ben. Er wordt geen motivation speech wat die studenten hebben gekregen. Ja, ik voor geen moment. Nee. Ik wat heb is niet we... de geringste reden om iemand te motiveren waar dan ook voor. Als je zo'n lul bent en jezelf niet kunt motiveren, moet je het maar zelf weten ook. Wat is, uh, zit er nog een wetenschappelijke component aan het uh, flesje lopen, meneer Verlossum? Zit er nog een wetenschappelijke component aan, uh, aan, aan, aan, aan uw lezing? Ja, ja zeker. In, u weet, er is zelfs een geluksprofessor in Nederland. Heette die niet Ruud Vreeman of iets? Nee, niet Ruud Vreeman, maar zoiets dergelijks. In Tilburg of Old Place, u weet, de katholieke universiteit Tilburg. Ja. Met de bekende afkorting. Kut. Ja, KUB, ja. Katholieke oh. universiteit, waarom? Wat een kinderachtigheid. Heeft. Het is na, het, na tien uur. Dat mag geen. Maar er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. en daar blijkt in grote trekken uit dat allerlei dingen waarvan wij denken dat ze enorm veel geluk brengen. dat niet doen, en dat vaak kleinigheden dat wel doen. Veel mensen verwachten veel te veel van relaties. Daar heb ik het ook even over gehad. Dat moet je niet doen. Uit alle onderzoek blijkt dat mensen als ze een relatie beginnen... de eerste paar jaar door die relatie gelukkiger worden. De eerste twee, drie jaar. En dan blijkt natuurlijk dat het allemaal bitter tegenvalt en zo. En dat ze een zeikert hebben getroffen. Ik heb, en, ik heb al, ik heb al uh, acht jaar een hele gelukkige relatie, meneer Van Assen. Ja, dan zal het binnenkort wel ophouden, denk ik. <lacht> hè? De seven year itch, dat kent u toch wel? Nee, u dat u ik bent heb. een beetje overgeschoten. Grote, denk ik, doen we maar. maar dat u krijgt vanzelf last van zeggen, je is, Je moet van relaties ook niet al te veel verwachten. En dat blijkt ook uit alle onderzoek. Dat een reëel verwachtingspatroon de beste manier is om gelukkig te worden. Dus door niet te veel te verwachten van het geluk word je eigenlijk gelukkig. Zometeen, na geluk, komt er een lezing over sport. Is daar veel affiniteit mee, met sport? Ik, ja, ik heb geen idee wat ik ga zeggen. Oh. Uh, dus we moeten even afwachten wat er in mijn hoofd opkomt. Maar u begrijpt wel dat ik over sport niet bijzonder positief gestemd ben. Nee, wat, wat, wat, wat vindt u het meest afgrijzelijke aan sport? Sport is ongezond en onsportief. Daarmee is eigenlijk alles gezegd. U denkt natuurlijk dat ik dat verzonnen heb... maar dat zei een topsportman tegen mij... terwijl ik met hem een beetje zat te smoesen bij uh, Pauwe Witteman. Dat zei hij zomaar, spontaan. Sport is onsportief en ongezond. Wie was dat? Ik geloof judo judokampioen van de wereld, waar ik, ja, ik ben. Oh, al okay. vergeten Tennis dat welke ja, ja, ja. Je kunt dat zijn vanaf 50 kilo tot geloof, 300 kilo. Dus dat... En u bent het daar hardgrondig mee eens dat sport ongezond en onsportief is? Ongezond, onsportief en ik zou er nog aan toe kunnen voegen totaal corrupt. Hè, want we weten nu, denk aan de omkoopschandalen in, de, aan, in het Italiaanse voetbal. Eh, sport is iets wat eigenlijk weg het beste verboden zou kunnen worden. Dan eh, kijk nou, voor een jaar of tien. Gewoon als, als proefproject. Hè? Geen sport. Tien jaar geen sport. Nee, zo is het. Nou, Ook amateurs, zoals u weet, ook dat is een totaal corrupte wereld. Hè, waar onder tafel dik betaald wordt. En, en... Want dat is het probleem van sport. Alles wat, laten we zeggen, commercieel valide is, raakt gecorrumpeerd. En dan hebben we nog de media, niet waar, omdat sportprogramma's zijn in principe de meest bekeken programma's. En dat komt weer omdat de grootste samenhangende groep van tv-kijkers, dat zijn teleurgestelde mannen van boven de veertig, die niks beters weten te verzinnen dan de hotganse dag naar voetbal kijken. Maar dan, dan kan u dus de komende zomer geen krant openslaan of geen televisie aanzetten. Vreselijk, ja. Ik heb ook tijdelijke emigratie overwogen vanwege de sportzomer. Het woord alleen ja. al, hè. Vreselijk werk. Vreselijk. Om de cirkel rond te Wat maken. Als te wachten staat. En dan dat je daar toch als volwassen en normale persoon naar gaat kijken. Naar de hinkstapsprong. Naar, naar zwemwedstrijden 50 meter, 100 meter, 150 meter, 200 meter. En dan allemaal in, in vijf disciplines. Rugzwemmen, vlinderslag, schoolslag. De hele godganse. Het is toch volkomen gestoord. Meneer Van Rossum, weet u nog. Uh, vier jaar geleden bij de Olympische Spelen. dat Maarten van der Weijden die het open zwemmen wond. U heeft hem vast wel een keer gezien. Weet u dat nog? Ik weet het nog, maar dat komt omdat ik door volkomen toevallige omstandigheden gisteren dat filmpje heb gezien. Maar als ik het niet gezien had, had ik het niet meer geweten. Want dat geeft toch een klein beetje een geluksgevoel? Nee. Helemaal niet. Het mij werkelijk geen ene schelen maar som... of Maarten van der Weide. al was die halverwege verzopen <lacht> en uit het water gered door die, door die van Hoogdalen, maar voor die andere man mogen eten, dan was het om het eten geweest. Maar die, die man die heeft jarenlang kanker gehad, die heeft overwonnen en wint dan een gouden medaille. Dat is toch prachtig? Ik, ik waardeer het zeer dat hij de kanker heeft overwonnen, maar hij had zijn tijd heel wat beter kunnen gebruiken dan <lacht> door naar lange afstandszwemmers te worden. Hè? Laat hij een behoorlijk boek gaan lezen of zo. Hè? Of arme kinderen gaan helpen of bij de voedselbank gaan werken. Maar lange afstand waar heb <lacht> je het voor nodig? Ja, voor heeft u nee. de neiging om het kanaal over te zwemmen? Nee, nee, nee nooit gehad. Nee. Er zijn ook boten. Ja. En net als bergbeklimmers, dat is ook voorkomen achterlijk toch? Hè? Als je helikopters hebt, waarom zou je dan een berg gaan beklimmen? Meneer Van hoe laat begint uw lezing in, het, in, in de zaal hier in academie? Nou, dat gewoon? moet je aan mijn begeleider vragen. Ik weet niet waar die gebleven is, maar begeleider die... ik heb een, een oh, ja, beroepsbegeleider. U ja, heeft een PA vandaag, hè? He? Hij heeft zich uit de voeten gemaakt. Ik kan het ook even niet zo snel doen. ik navid, weet het uh, niet. Uh, nou ja, goed. Uh, volgens, mij, uh, volgens mij is het om, uh, om kwart voor elf. Dus dat, moet u, dat is nu kwart over tien. Dus dan moet u daar nu naartoe haasten. En naar uw begeleider zoeken. Dank ja, u ja, wel of... hier voor uw tijd, meneer Van Rossum. Ja, dank u. Het was, het was mijn wagen. Ook. Nou, mij ook. Ja, ja, ik op ook met uw relatie. Alles ja, zal, zal, zal goed. Ik zou het niet voorstellen ja. dat het nog lang gaat duren. Nou, dank u wel. Ik zal het daardoor geven. Heel Hij uh, staat nog even op. Want maakt plaats voor Meindert, Talma. Meindert, goedenavond. En uh, welkom op Oog Radio. Ja, hallo. Ja, want Vanavond is ook de oefenwedstrijd uh, laatste. Of maar staat voor Nederland, dacht ik, een uh, voorbereiding voor het EK. En dit is een soort vraag aan onze bondscoach Bert van Marwijk. Beste bondscoach Bert van Marwijk, waarom won jij wel met je vader het wereldkampioenschap klaverjassen, maar niet het WK voetbal? Waarom worden we wel wereldkampioen in Brits en korfbal? Waarom worden we wel wereldkampioen in hockey en honkbal, Maar nooit, nooit, nooit met voetbal. Nooit wereldkampioen voetbal. Beste Bondscoach Bert van Marwijk, waarom is drie keer het scheepsrecht en verloren we toch ook onze derde finale? Waarom worden we wel wereldkampioen in Brits en korbal? Waarom worden we wel wereldkampioen in hockey en honkbal, Maar nooit, nooit, nooit met voetbal. Nooit wereldkampioen voetbal. Europees kampioen in 88 was heel erg mooi. Maar het is niet genoeg. Het is niet genoeg. Uiteindelijk is er maar één doel: wereldkampioen. Pilafidon. Ja. De knal, ja, genau, ja. Urika. van de kunst en wetenschap. Ja. <laughs> ja. ja, ja, ja. Um, aangeschoven Jurre de Haan, Akward Aij, dag Jurre, net opgetreden. Hello. Hoe was het? Het was heel gaaf. Ja. Ja. Vol. Ja, ja heel vol en uh, het ging heel goed en uh, de mensen waren heel. En enthousiast en hebben bijna alle CD's gekocht. Oh ja, dus. je hebt daarna een hele flinke mer merchandising gedaan, geloof ik, hè? Gezingen, CD's ja. en dergelijke. En daarvoor hadden we het VPO Boekenfestival in Amsterdam. Vandaag nog? Ja, daarvoor is dus het was een hele drukke dag. Ja, en dan nu. even weer terug in Groningen, hè? want dat uh, vergeten we wel. eens, jij komt hier. Nou, kom je eigenlijk vandaan? Nee. uit uh, Winsum. Uit uh, Winsum. Je gaat studeren in Groningen. Ja, hier wel. Ja. En voelt dan dat dan toch een klein beetje als thuis komen? Al een keer? Ja. ja. ja, ja. Mijn ouders wonen hier ook. Ja. Zijn ze ook aan de nachtelijke zweschap? Nee, mijn ouders zijn op Schiermonnikoog. Koog. Tom, wat vandaag wel lekker weer gehad. Dat weer. Uh, uh, ja, dat dus ja, is toch weer lekker weer. Ja, dat nee, ja, ja, was lekker weer. Ik dacht eerst regen achter, maar nee, het was wel nee, mooi. Dat is wel mee, ja. Um, je <laughs> jij gaat ook van ons spelen op de gitaar oh, van jezelf, die ja. uh, Jordin heeft, uh, heeft geleend. En wat ga jij van ons spelen? Ik ga toch een liedje van mijn tweede plaat spelen, het heet The Unknown Character. En waarom toch een liedje van je tweede plaat? Omdat ik zo net van plan was: de bewerking van het gedicht van Hans Verhagen te gaan spelen, wat ik op het VPO Boekenfestival ah. heb gespeeld. Maar ik dacht toch, dan denkt iedereen dat ik een Nederlands talig had ben. En dan moeten we niet, hè? Met één nummer. En dat vind ik nou, dat is op zich gewoon niet representatief. Nee, heel goed. Unknown character dus, daarna ja. zeer de awkward. Hoor ik mijzelf door dat uh, ding? Je internet. hoort jezelf door dat ding als het goed is. Hier ja. zouden... Yes. I signed up for the wrong cavalry. There are uh, no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 With the unknown character who failed to introduce himself and remain anonymous to me. Oh, oh, oh. there are no obstacles here. There are no obstacles. De man. Onderscheiden niet. Dit op tijdens de Achievers Night tussen 8 en 9. En zometeen weer tussen 1 en 2 hier in het Academiegebouw in Groningen. Goedenavond, mannen. Goedenavond. De Achievers Night, dat is een avond waar hip-hop zich mengt met poëzie. Kun je nog even meenemen wat er precies is, Rick-Jan? Je zegt dat heel goed? Oh, bedankt. Ja, ja, ja. ja, Rick kan ook. Ja. Nou ja, wij zitten bij uitgeverij Lebowski en, en Achievers. En die zitten weer samen met een label en dat heet Top Notch. Ja. En Top Notch levert veel uh, hip-hop-artiesten. En Lebowski en Achievers leveren uh, dichters schrijvers En dat komt dan samen op een evenement als hier. En het leuke is ook wel dat zowel hiphop als, als poëzie, als literatuur, het gaat allemaal om woorden. Dus dat is dan, dan weer de overeenkomst. En dan de, zeg maar de, de hiphoppers, die uh, worden niet begeleid door muziek. Die gaan gewoon heel rauw hun teksten voorlezen Ja, helemaal de a cappella, maar ook soms met een tape. En uh, uh, misschien vannacht uh, tussen één en twee ook wel met een soort clap hand vanuit het publiek. Dat zou ah, ah, ja goed ja. Um, uh, uh, Rick, echte mannen scheiden niet. Jullie uh, uh, raakten allebei op hetzelfde. moment een scheiding en zijn een poëtische mailwisseling gestart. Ja, Erik Jan en ik uh, waren zeven jaar geleden nogal op, op drift geslagen. En op, mijn enige houvast was op een gegeven moment het, uh, het mailcontact met mijn goede vriend op, Erik Jan. Op drift geslagen, ligt toe? Uh, uh, hoe, hoe, uh, hoe duidelijk kan je zijn? Uh, uh, van huis en haard verlaten. Uh, ah. ik, ik dwaalde door de straten en uh, vond, uh, vond rust in, uh, in cafés en op zolderkamers. En af en toe kon ik uh, uh, op internet wat sturen. Uh, Vinden bij mijn, uh, bij mijn goede vriend Erik Jan. Wij schreven zo uh, stukken, uh, fragmenten, gedichten en die mailden we naar elkaar. Dus vaak kreeg ik een sms als ik ergens was: Je hebt mail. Kus EJ. En dan moest ik mij zo snel mogelijk naar een computer rappen om daar uh, te antwoorden. Want de afspraak was wel eerlijk Jan, dat je zo snel mogelijk naar elkaar een nieuwe mail stuurde. Dat was niet de, de uh, expliciete, maar de impliciete afspraak. Ja, ja, ja. Dus op het moment dat ik mij mailde, dan wist ik gewoon ergens van... Ja, nu moet je als de fuck naar, naar je mail toe om daarop te antwoorden, anders werkt het ook niet. Je kan niet zeggen van nou, ik moet morgen weer werken vooral, of ik moet weer op tijd op, dus sorry, ik ga nu eerst slapen. Nee, dus ik ging uit bed, naar mijn computer, naar de mail, anders het. Je moet het helemaal doen of niet. doen. Hoe, hoe, hoe, hoe ontstond dit? Ik bedoel, je gaat die dan een keer poëtisch naar elkaar meenemen als je in een echtscheiding dicht met je vrouw. wij wel. oh jullie wel. oké. Okay. Ja, zo simpel is het wel. ja. Het, ja. dat dat is wat uh, wat mannen doen als ze een echtscheiding. dat gaan. is wat mannen doen. ja. en een hele en een hele slechte wijn drinken. ja. Ah, maar je ook echte mannen scheiden niet. Dat is een, een, een poëtische titel, meneer. Uh, nee, ik denk dat Echte Mannen Scheiden Niet... dat is de, de titel... Uh, dat is een gedachte waarachter een worsteling schuil gaat. Dat is namelijk het, het, het idee wat je hebt op het moment dat je trouwt... zeg je, dat doe je niet om later te gaan scheiden. Je, echte mannen maken hun werk af. Dus die, die scheiden niet. En de worsteling die met die gedachte uh, um, meekomt... Die wordt gevoerd in deze overigens schitterende bundel. Ja, zie je aan te prijzen inderdaad. Maar wat me wel opvalt is dat het, het zijn redelijk uh, uh, goed geconstrueerde gedichten zijn wij zijn ook hele goede dichters. Uh, dat, da, dat stel ik niet uh, in twijfel. Dat heb ik niet in twijfel. Maar meer van, ik neem aan als je zo'n mail opstelt naar elkaar, dat, dat gaat toch niet in, uh, in tien minuutjes. Daar ben je er toch eventjes even mee bezig. Dat moet toch gewoon goed zijn. Je wilt toch de, de mail van Rick de Leeuw overtreffen, Erik Jan. Ja, er was wel sprake. Het is een soort gezonde competitie. In de zin van als Rick mij regels stuurde waarvan ik dacht, die komen hard aan. Of goed aan, dat ik dan het idee had, van dan moet je op zijn minst over, te, of, of op zijn minst even naar het liefst over. Te, nee, zo'n soort slam idee zat er misschien in. Dit is maar, uh, yeah, maar een hele liefdevolle. Nee, maar het, het, was, het was niet vrijblijvend. Dat voelde ik meteen bij de eerste mailwisseling al, van dit is niet iets wat we als een soort hobby of als een soort verwerkingsproces doen. Hier zijn we bezig met een soort blues poëzie. Maar was het een, helemaal geen verwerkingsproces? Toch wel een beetje. Nee, helemaal niet. Helemaal mij niet, niet. We zijn niet geholpen bij het verwerken. Uh, nee, nee, het is, het is wel een, een, een getuigenis van een proces... maar het is niet de verwerking ervan. Nee. Ik ben blij dat het, dat het is vastgelegd. We hebben na een jaar of wat... we hebben er zeven jaar over gedaan uiteindelijk... over die bundel hebben we uh, op het eind ook wel een... Uh, hebben we, uh, onszelf streng gezweept om, om het heel goed te redigeren. We hebben het ook zelf, zelf geredigeerd. We wilden niet dat iemand anders eraan kwam. Dus het is 100% van, van onszelf. Maar daar, ook in het laatste... In in de laatste fase zijn we nog heel uh, streng geweest. Het moest echt gewoon vooral heel goede poëzie worden. En hoe hebben die gedichten zich in die zeven jaar ontwikkeld? Begon het met een hele bijna pathetische, dramatische gedichten en vervolgens werden ze steeds rationeler. Niets, niet, niet van pathetisch naar rationeel. Ze werden wel steeds beter. Ik heb in, in, in, nee maar in, dat is niet van. Want ik ben nooit zo. Eh, ik ben altijd heel erg van hoe goed we zijn. Dus Ik ben altijd wat, wat, wat minder erin. Ik, ik heb het idee dat we het steeds serieuzer zijn gaan nemen. Dat we in het begin gewoon heen en weer beelden. Uh, uh, van hier wat regels, daar wat. Maar dat was nog niet met. We hadden maar één gedicht of twee of drie gedichten. Maar op een gegeven moment heb je er vijftien. En bovendien kom je allebei ook steeds verder in zo'n scheidingsproces. Dus op het moment op wordt het echt een soort real shit. En toen had ik echt het idee van: dit kan wel eens een, een boek gaan worden. Toen werd het echt zo goed. Uh, en, en Rick en ik schrijven zulke andere. We zijn totaal andere mensen, totaal andere schrijvers. En als je dat dan samenbrengt in die poëzie. terwijl je ook met elkaar die hele slechte wijn drinkt, soms zelfs uit een pak. Weet het was, je het was echt heel erg, dus. Ja, als je pakken wijn gaat drinken, dan is dan het. Dan weet je hoe laat het is. Maar Rick en ik hebben ook samen we op een, op een, uh, in, in, zijn, in zijn kamer gezeten en dat we, we zouden naar België gaan met, met kerst. En we zijn nooit gegaan. We hebben die hele avond daar gezeten in een soort echt een soort achter gezeten van we gaan naar België. Elke keer van weer een sms weer een bellen. Uiteindelijk gingen we niet. Hebben we hebben gewoon kerstavond daar in die kamer doorgebracht met heel veel, dat was trouwens wel goede wijn. Dat was een hele goede wijn en een Koeientong, waarvan, koeijentong, we, waarvan ja. we niet goed wisten wat we er moesten die doen. Die ligt dan die... in de koelkast. Is ja, die gegeten? Nee, nee, nee, want we, dat, die zouden die we nou, Hoe krijg je een koeientong? Ja, dat was het idee, een koeientong met kerst. Maar we, we, we dachten dat we dat in, die... in België. Nee, zag in er waar of niet? Nee, in ja. België <laughs> was iemand die wist hoe dat moest, maar we gingen niet naar België. <laughs> ja. hey, dus als iemand nog behoefte heeft aan een koeientong, die, die ligt er nog steeds. Recepten zijn ook heel wel. Ik neem aan dat deze poesiebundel, mag je het wel gewoon Poesiebundel noemen? Dat die een soort van. Hoe zeg je goed. Ja, een soort van uh, vrijwillig is niet een goede woord. Nou ja, goed, uh, goed weergeeft hoe echte mannen scheiden. Je bent er, uh, over jezelf te weten komen van hoe een man reageert tijdens een scheiding. Hoe, hoe, hoe is een man tijdens een scheiding? Als jullie twee tegenovergestelde krachten zijn, dus het midden van jullie is dan, zeg maar, de gemiddelde man, toch? Ja, ja. ja. Nou, ho ho midden hoe, is die, hoe is die man? Nou, Erik-Jan is bijvoorbeeld niet gescheiden. Je, oh. Ja, ik was wel gescheiden, maar ik ben weer terug. Of, ik ben niet terug. We zijn weer terug bij elkaar. <lacht> <lacht> en ik ben wel gescheiden, dus, dus oh, wij zijn een Redelijk gemiddeld ja. Maar dat is een beetje fneukend ja. voor dit format. Dus laten dit we daar is, maar niet. Uh, we zijn dit is je laatste format performance dus, geweest, denk ik. In ja, het hiermee... format zijn we allebei het gekeken. Ja. Ja, we, we, we zaten toen allebei, dit is juist heel mooi, we zaten allebei in een, in, een, in, een, in een enorm gevecht met de verantwoordelijkheden die we op ons hadden genomen. En hij is er op een andere manier uitgekomen dan ik. Dat is eigenlijk mm. prachtig dat we de twee kanten van dat spel hebben be kunnen belichten. Ja, en kun je jullie man ook verder. Kun je sorry, die mannen ook echt kunnen helpen als zijn nee. nee, dat zit er niet in. Dat zit er geen Enkele... Absoluut. Het is in ieder geval op geen enkel moment de intentie geweest om een zelfhulpboek te schrijven. Het is rauwe, oprechte, eerlijke, goede poëzie. En dat daar moeten mensen het maar mee doen. En echte mannenpoëzie dus ook? Nee, nee. Het is eigenlijk, Nou, heb ik gemerkt, dat, dat vooral nieuwsgierige vrouwen die willen weten wat mannen doen. Voor die is het mensen... En nee, wat die, ik er echte de... mannenpoëzie aan vind, is dat het heel erg als een nederlaag wordt ervaren van de man als je gaat scheiden. ja. Ging toch wel heel mannelijk. In ons boek of in het algemeen? In het algemeen, maar ook wel in het boek. Ja, maar dat is misschien ook een beetje doorgeschoten. Aangeschoven naast mij de heer Elbe rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen. Maar we kennen hem ook als iemand die voor ons heel goed kan voorspellen hoe de sportzomer er voor Nederland uit gaat zien. Of niet, meneer Sterke? Ja, niet de hele sportzomer, maar wel de Spelen. Ja, ja. Hoe, hoe zit dat nou? Want dat is eigenlijk iets wat u al jaren doet. Ook voor het landelijk. U, be, u berekent wat een wat de medaillespiegel zou kunnen worden voor Nederland, toch? Ja, niet alleen voor Nederland. Überhaupt? Voor alle landen. Dus we hebben uiteindelijk 120 landen in de computer zitten en dan, dan voorspellen wij eigenlijk de medaillespiegel die je aan het eind van de spelen in de krant ziet staan, die proberen wij van tevoren te raden. En hoe correct is dat op basis van de voorgaande Olympische Spelen? Ja, we gebruiken een heleboel informatie, oude WK-uitslagen, hoe goed je het hebt gedaan met de vorige spelen, of je het thuisvoordeel hebt. Uh, hoe rijk je bent, hè? dus uh, het inkomen per hoofd en dan uh, ja, op basis van al die gegevens proberen wij de best mogelijke voorspelling te maken. En klopt dat? Nee, dat is een eigenschap van voor voorspellingen, die komen eigenlijk nooit oh, oh, uit. nooit? Nee. Dus bij de vorige Olympische Spelen sloegen het nergens nou, is, nee, ik nergens op? Nee, we proberen, wat je wel heel goed kunt is, is de richting aangeven, het is nooit precies. Hè? Dus bij, de, bij de laatste Spelen hadden we bijvoorbeeld voor Nederland voorspeld dat ze uh, in 2008 dat, dat ze vier gouden medailles zouden gaan halen, dat werden er zeven. Ja. Dan zit je er toch behoorlijk naast. Ja. En, uh, maar bij uh, eerdere Spelen in Athene bijvoorbeeld hadden we ook vier voorspeld. En werden het er vier. Dus de, de, nou, het varieert. Dan zijn wij natuurlijk heel nieuwsgierig. Goed, dan uh, komen de Olympische Spelen van Nederland eruit gaan zien, meneer uh, Sterke. Ja, de uiteindelijke voorspellingen die publiceren we pas uh, oh. een paar weken voor, uh, voor, de, voor de Spelen. Maar ik kan wel een tipje van de sluier oplichten. Het, het, het model is over Nederland heel optimistisch. Ja. Dus laat uh, ik iets zeggen over de, de positie in het klassement. Dat is ook een manier waarop je ja. naar die voorspellingen kunt kijken. En dan kun je... Ja, je kunt zeggen... China wordt 1, Amerika wordt 2, Rusland wordt 3. Dat is zoiets het wel weer, wel weer worden. En dan voorspellen we een elfde plaats van Nederland. Dus nou. dat is wel, wel redelijk wel. En zit u nou ook dan... Euh, op uw kantoor? Dan met de... De lijst, de medaillespiegel die u heeft voorspeld, naast uw computer op uw bureau, en houdt u dat dan bij en kijkt, u, ja, dit gaat de goede kant op. Ja, de, de, de, laat ik een voorbeeld geven. In Athene, in 2004, heb ik echt met de lijst naast de tv gezet, en dat was het laatste nummer. Toen hadden we bijna, we hadden 21 medailles voorspeld, en toen stonden we op 21, en er was nog één nummer te gaan, dat weet ik nog heel goed. En dat was de, de Mountain Bike Race. En daar kwam Bart Brentjes uiteindelijk nog als medaillewinnaar uit. Dus en, toen zaten we wel één medaille naast. We u dus dus enorm toen Bart Brentjes ja, als winnaar was, over de finish. Ik ga mijn hoek weer omhoog. Ja, dat is toch. Ja! Dat is nou ja! Eureka! Wacht, wat een kunst en wetenschap! Ja! Ja! Ja! Dit gedeelte! Is geen gedicht Dit gedicht is een getrokken aanklacht. Een papier voor in de hand Wij worden vertolkt door de gewassen kaken van de bestuurder De gloeiende handen van de journalist Maar dat spreekt niet, dat breekt niet Dit gedicht is een stormlantaan in de binnensteden Dit gedicht wordt afgevoerd En terwijl de lange jongens groemrijk worden geslagen Snijdt dit gedicht zijn tong en schrikt. Het uit. Dit gedicht is grimmig, dit gedicht is een zwart geverfde vuist, want wij worden niet geruisloos geofferd. Wij zijn een vlees dat opwint en verbrandt. Wij worden naar de mond gesproken, wij worden handmatig afgedraaid, maar dit zijn geen dagen voor springveren. Dit gedicht is geen gedicht, dit gedicht moet een breekijzer wezen. Hier liggen onze dwingende woorden, luister naar dit schot. Ja, nee, nee. Yes! <applaus> ja! Legendarische radio. om half s nachts, mensen. Nee, dat, dat is uw uitkomst. dat. все centrale tot zover de compilatie van afgelopen zaterdagavond. De nacht van de kunst en wetenschap. Meer komt deze week online op glasnostici.nl. Onder meer een gesprek die wij hadden met de gebroeders Frits. Johan Frits, die man die in 2025 president van Nederland wil worden. En mag ik dan deze bijzondere uitzending eindigen. Met het gegeven dat de bever zwaarterecht het zoogdier van het jaar is geworden. Tot volgende week.